Libië sluit vanwege de groeiende onrust in het land de grenzen met vier buurlanden. Een groot deel van het zuiden van Libië is bestempeld tot gesloten militaire zone. De Nationale assemblée heeft besloten dat de grenzen met Tjaad, Niger, Soedan en Algerije voor onbepaalde tijd dicht blijven. Verder heeft het Libische ministerie van Defensie de opdracht gekregen om een militaire bestuurder te benoemen... die voortvluchtige misdadigers en illegale immigranten moet laten arresteren.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 De democratische senatoren denken dat het plan een meerderheid in de Senaat... en het huis van afgevaardigden kan halen. Er is door de schietpartij in Newtown een kantelpunt bereikt... zei een van hen tegen de zender CBS. Dan het weer. Vannacht buien, overdag veel bewolking... en opnieuw enkele buien wordt graad tot 7. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Vreselijke in Amerika weer zo'n serie-moordenaar niet te bevetten. En waarom daar altijd? Omdat daar meer gekken zijn? Of omdat iedereen daar een machinegeweer op zijn nachtkastje heeft. Nou, dat laatste zal het wel wezen. Of die computerspelletjes, die zijn ook nogal eng. En aan de andere kant van de wereld, hierover, wordt een beest dagenlang heen en weer gesleept. omdat hij maar niet dood zou gaan. He? Die bul terug. Tja, en die Depardieu, ook een soort bul terug geworden. He? Die is kwaad, die wil geen Fransman meer zijn. He, want hij moest te veel belasting betalen, miljoenen. Nou ja, arm is hij in ieder geval niet. En wat eten we nou met de kerst? He? Gourmet? Ugh. Wild? Nou, misschien wel bultrug. Ja, gebakken bultrug. Is hij tenminste niet voor niks doodgegaan, dat beest. Hoewel ik de naam niet lekker vind klinken. He? Jij nog een stukje bultrug? Mwah. Enfin, we zien het wel. We hebben nog een week de tijd. Doei, doei. Pak wist ik er, kwam er nog eentje. Ja, het is hier lekker vol. Uh, welkom lieve luisteraars. Uh, kijk op pak pak pak pak pak pak pak Laatste keer dit jaar, muzikale gasten. Welkom, welkom. Ze zijn maar liefst met z'n zessen. Joram, uh, Jelte, Marijn, Jacob, Nicky en Nana. En, en dat allemaal in dit kleine studiootje... waar maar uh, zeven microfoonuitgangen zijn voor, de, voor een band. Uh, ja, waarom ook niet? En iedereen zingt ook nog eens, want dat vonden ze wel een uitdaging. En dit stelletje uh, bedachtzame muzikanten noemt zich als band... Most Unpleasant Man. Wat is dat nou voor een naam, Jelte? Ja, je moet wat en uh, het dekte de lading zo, zo hard niet dat we dachten dat ze dan wel weer geschikt. Ja, dat vind ik wel een hele kromere, Het dekte de lading zozeer niet. We zijn ook al tien Joram en ik zijn al tien jaar samen dingen aan het maken. En uh, ja, dan verzin je eens wat als je, als je jong bent, als je nog geen twintig bent. En uh, ja, dan zit je eraan vast. Hé, hey, maar Nana, in, in, in een band die heet Most Unpleasant Men, als, als dame zit, hoe zit dat dan? Ja, de naam stond al vast, dat jij het al zei. En uh, dus het was even overwegen, maar toch mocht ik erbij spelen. Dus, uh... maakt het maakte jou verder niet uit. Helemaal niks. Goed, most unpleasant man. Nou, ik, ik blijf, blijf het vreemd vinden, maar goed. Uh, hoe omschrijven jullie je bent? Uh, popmuziek. Het is gewoon popmuziek, <lacht> ja. <lacht> Oké, okay. nou dan zal ik maar... Dan zal ik, uh, uh, uh, melancholische Kamerpop... Las ik ergens? Ja, dat is dan. Dat is, we hebben vier jaar geleden een CD uitgebracht. En toen maakten we een Melancholische Kamerpop. Nu willen we een Megalomane Grootse Percussieve Synthesizerpop maken. Dus uh, dat dekt de lading niet meer. Maar, uh, ja. en, en een percussiepop. En, en dat doen jullie nu met een heel uitgekleed drummertje. Ach, god, die arme Nikki. <lacht> Goed, laat maar horen hoe het klinkt, jongens. I don't understand the word you say This is not my language, these are not my words You don't even know when to shut your mouth And no one tells you to I cannot explain anything I see Everyone is, everyone is staring at me I don't understand the word they say I smile and turn away I the way A uh, papers Nothing to say A DVD To kill the tyler A pile blankets Nothing to say There's not a word You can describe You've been reading, you've been writing every day You're discussing subjects, you're making a point I smile and turn away I cannot explain anything at all You don't have the patience, I don't want to talk I will wait for better days Don't call me, don't call me Het is laat gelopen. Hé, hey, mooi jongens. Dit is echt uh, première op de radio, toch? Hè? Zeker. En uh, helemaal première. Uh, Anne, als Joram zit bij die microfoon. Dus. Dat is première, toch, Joram? Ja, zeker. Vers uit het Repetitiehok. Ja, perfect. Ja. Ja. Want de plaat hier die komt pas officieel in uh, januari uit. Hè? Ja, uh, op 11 januari komt hij uit. En op 17 januari presenteren we hem in Utrecht. In waar? Tivoli. In Tivoli, wauw. Ja. Oh, nou, heel spannend. Nou, ja. Ik vind het helemaal extra vereerd dat jullie hier zijn nu. Ik oh. ga even opzommen uh, wat we verder gaan doen. Ik moet mijn bril maar even laten zakken. Goed, uh, ik was naar uh, de uitreiking van de Plantage Poëzieprijs. Het was een vrolijk gebeuren in de tango salon van Ene, Arjan en Marianne. En thema dit keer was ouder ouderwoorden. En er was ook speciale aandacht voor de dichter Adrian Morien... die zoveel jaren in een plantagebuurt woonde. Veel poëzie en verhalen. Uh, en op het afgelopen ITVA draaide een uh, bijzondere documentaire... De Baby van Deborah van Dam. En ik beloofde u al eerder een interview met haar. Uh, uh, en nu is de documentaire vanaf 20 december in de bioscoop te zien. Goed, ik zag ook uh, de publieksfavoriet van het ITVA, Searching for Sugar Man. Nou, een docu die uh, Ali Derks, hè, de, de directeur van het uh, ITVA, al bij de persconferentie tipte. Nou, ik vond hem te gek. Lang Leven Rodriguez. Kent een van jullie Sixto Rodriguez? Nee. Dan moeten jullie absoluut die documentaire gezien. Het is echt helemaal fantastisch. Uh, goed. Dus nou, goed. Uh, Oké, okay. ik mag er niet veel over verraden. Uh, nou, dan heb ik ook de, de derde serie van die superspannende en gelaagde Deense politieserie, De Killing, uh, gezien. De eerste twee afleveringen heb ik gezien. Ik popel uh, om de rest uh, te bekijken. Heel erg goed. Uh, ik heb een heel aardig hoorspel uit 1987 van de Avro. Dank Avro. Wie een wind mag het hebben. Ergens in mijn achterhoofd heb ik het idee dat ik hem al eens eerder heb uitgezonden... maar kon nergens meer vinden. Nou ja, hoort toen twee keer. Goed. Uh, verder uh, Jan Emaus met een verse trektraces, Een vers gesprek met Rex. Vers mysterie van Emily. Verder smijt F. Starik gewoon weer een gedicht weg. Hij heeft Ko zich uh, qua dichtwerk uh, op het uh, feestgebeuren geworpen. Uh, ZKV uh, van A.L. Snijders. En nou uh, goed website, AdelineVanLier.nl. Kan van alles podcasten... Je kan me ook mailen hetgoedleven@karo.nl. Je kan mij bevrienden op Facebook. Ik heb geloof ik ook net ben ik bevriend geraakt met Marijn. hè? Marijn, toch? Volgens mij, ja, dacht het wel. Ja, nou, okay. ik had je uitgenodigd. Oké. Okay. Nou, je kan ook. Uh, uh, we twitteren ook, als het goed is. Uh, twittert Francis op N8VH Goede Leven. Uh, je kunt ook luisteren op uh, de Radio 1 site en whatever, whatever. Er is zoveel uh, te ouwe horen. Maar ik heb liever jullie muziek. Nog een nummer? Ja. And you know the others are all gone, and you know the lights are all turned off, and you know the cleaning's almost done. Just grab a coat. RAM. Ja. God, en dan heb ik hier die microfoon en dan moet ik wat... Maar... Ja, God. Uh... Uh... Nah. ik Hij... komt staan. Weet ja. je wat, ik kom anders... Uh... Kom maar en, bij. Oh, kom en, naast, en, naast Weet je, je ja. jij, schuif jij er nog eentje door? Nou, dan niet. hoef ik niet de hele tijd dat dingelen, want dat vind ik wel heel erg. Uh... Wat? Ja. Kijk, dan, doe ik, nee, dan trek jij die microfoon oh, ernaast naar komen. je toe. Ja. Dan hebben ze allebei... Anne, dat kan toch wel, hè? Anne kijkt, dan heeft hij ja, die. Het lampje gedaan. Ja. ja, zie je het lampje? Ja, het, het lampje gedaan. Ja. Goed. <laughs> yes. Hey jongens, uh, ik uh, kreeg nog een biootje opgestuurd. <laughs> ik weet niet uh, wie had dat geschreven? Jij, jongen? Nee. Nee. Oh. nee daar hebben we hebben iemand voor ingehuurd. hè? Oh, <laughs> goed. Ik, ik haalde wat, wat, wat puntjes uit. Uh, tweede album, uh, op het tweede album is de Attitude gretig. Mooi hè? Ja, dat is ja. ja. Onderwerpste van de teksten variëren van 'het lot van een dode kat' tot 'een oog in de muur. Uh, Most Unpleasant Man zet een vol, fantasierijk en upbeat geluid neer. Een internationaal geluid. Tekst en muziek zijn soms absurdistisch en vervreemdend. van wat zo vertrouwd lijkt. Soms gejaagd, dan weer berustend. Maar de constante lijn. intelligente, zelfbewuste reflecties op het moderne leven in de stad. Sluit zo nou, nou aan bij de belevingswereld van dertigers... in de grote steden van de wereld... dat in een rechtvaardige wereld Most Unpleasant Man... niet alleen uw favoriete band is... maar ook die van uw geestverwanten in Brussel, Parijs en Londen. Ja, ja, ja, ja. ja. We hadden de band nog niet eens laten horen. Nee. Ja. We wilden eerst even live aan de slag zijn... Uh, ja. voor het konden afhaken. Ja. Maar goed... Ja. Oké, okay, maar uh, uh, dit is wel wat jullie, wat jullie ambiëren? Ja, ja, dit is pas het... Uh, pas het uh, hoe zeg je dat? Het topje van de ijsberg. Nee, dit is uh, wel het ambiëren, en meer. Oké. Okay. Ja. Nou goed, ja. <lacht> ik, ik zou altijd zijn, wees, wees een beetje voorzichtig met wat je... Ja, dat op. zijn we heel lang geweest, alleen... Uh, en dat, dat werkt niet, dat voorzichtige. Nou, dan zit je jezelf zo in de weg als je... Als je in je eigen bescheidenheid verzand. en dan kom je helemaal nergens. We dachten, we moeten naar buiten en laten we dan ook maar vol zelfvertrouwen okay. weer naar buiten gaan. Nou, dat vind ik een hele goede. Ja. <laughs> uh, want uh, jullie zijn niet van gisteren, uh, oorspronkelijk is het allemaal al begonnen in, wat, in, in 2003 of nog daarvoor? Uh, ja, nog daarvoor zelfs, ja. Dus wat jij, jij zei al, jullie kennen elkaar tien jaar? Is, uh, iets langer zelfs, maar uh, zeg maar tien jaar. Al tien jaar een ja. beetje ook bezig met muziek? Ja, ja, ja, zeker. Ja, toen waren we nog heel jong en nu zijn we nog redelijk jong en uh, toen zijn we samen een bandje begonnen. En wat was dat voor bandje dan, toen? Most of Pleasant Man was dat wel, wel vrij snel al, maar dat was een hele... En heette toen ook al zo? Ja, alweer, wel vrij snel. Eerst had het nog een andere hele slechte namen. Het was met allemaal andere mensen, al deze geweldige muzikanten kenden we toen nog helemaal niet. En uh, toen maakte een beetje, ja, theatrale popmuziek, heel akoestisch en... Uh, Joram, die had een uh, koran in zijn uh, kontzak. En ik uh, ging bij het minst of geringst op een pianokruk staan. En uh, heel hard schreeuw alsof ik doodging. En, uh, dat was een heel ander beentje. Ja, jij hebt het uh, Utrechts Concertorium gedaan. Ja. En jij hebt eigenlijk een opleiding tot, uh, theateropleiding gedaan. Ja. Uh, theater schrijven. Theater schrijven, inderdaad. En toen ik klaar was, toen, uh, stond net ons, was net ons eerste album af. Ja. Dus toen dacht ik, ja, laten we daar dan maar uh, mee aan de slag. Ja? Dus ik heb dat theater toen een beetje ja dat is een beetje weg, uh, helemaal kom... niet meer, niks meer meegedaan nee ik heb een libretto ja wel eigenlijk ik heb een libretto geschreven voor de diamantfabriek hier in, Amst of hier in amsterdam in amsterdam ja we zitten hier ja we hier ja. in amsterdam ja <laughs> ja? Um, dat is, uh, ja dat is nog wel geloof ik in 2009 heb ik dat geschreven ja maar daarna heb ik het even niet meer gedaan nee, nee. gewoon op de muziek gegooid uh, ja en die ja. plaat die, dus, uh, die jullie uiteindelijk hij, als eerste Ling hebben uitgebracht, dat was in 2009? Ja, dat was januari 2009. Dus daar hebben jullie toen ook al lang over gedaan. Ja, heel lang. Maar we kwamen ook van helemaal niets. We wisten niks, we konden niks. En uh, we waren nou, echt, nou <lacht> we konden niks. Maar we, we, we hadden overtuigd wel onze tijd nodig om tot een plaat te komen. En, en goede liedjes te schrijven, genoeg goede liedjes. En ook heel veel van bandleden gewisseld. En ook van, van ideeën en visie over wat we eigenlijk wilden doen, ja. muzikaal gezien dan. Verder en, ook trouwens. Maar. En dat was melancholische Kamerpop. Ja, dat was. Nou ja, er stond ook wel up-tempo dingen op, maar was over, overwegend melancholische Kamerpop. Heel verstild en met hele lange pauzes tussen de verschillende noten en lettergrepen soms. En was wel heel, heel kaal. Ja. En op de cover stond een, een, een hoofd en dat was helemaal gefotoshopt van, van alle bandleden door elkaar. Dat vond ik wel een heel leuk idee. Ja. ja. Maar wat kreeg je dan? Kreeg je dan iets wat je. iets pakkends? Dat hoofd. Ja, ja dat hoofd. Is wel, op de een of andere manier, het is een heel raar beeld. Want iedereen vraagt, wie is dit? Ja. Zo, ook zonder dat ze weten wat het verhaal is. Of het verhaal, maar ja. hoe het gemaakt is. Dus iedereen is wel... Het integreert wel, intrigeert wel. Ik kreeg je ja. zelfs liefdesverklaringen... Voor, voor het niet bestaande hoofd van meisjes uit Duitsland. oh ja. Hebben jullie toen veel opgetreden? Toen die plaat uitkwam? Ja, eigenlijk wel redelijk veel. Ja, ja en ook daarvoor? Ja, daarvoor al. ook al wel. Veel in Utrecht en omstreken, hoor. En dat we met die plaat gingen wel een beetje naar buiten. Hebben we hebben ook Into The Great White Open op uh, Vlieland op de eerste editie gestaan. Dat ja. was waar ik het hoogtepunt hoor. Maar uh, we hebben wel veel gespeeld. En toen uh, is de band weer van samenstelling veranderd? Ja, toen nog niet meteen. Eigenlijk waren we toen pas live gaan spelen met weer een ander band dan we de eerste plaat hadden opgenomen. Of gedeeltelijk, want Marijn die nu gitaar speelt, kwam we toen bij een bass te spelen. En toen gingen we nieuwe. Ja, toen gingen we spelen in die bezetting. En de plaat opnemen hebben we eigenlijk ook in die bezetting gedaan. Nu voor live hebben we weer een beetje een andere bezetting. Deze, dit is weer een nieuwe bezetting? Ja, nou, weer helemaal nieuw. Ja. Oh, Gedeeltelijk nieuw. Ja. Oké. Okay. Goed, en, en hoe heb je ze gerecruiteerd, deze, deze mensen hier? Nou, Nicky die was er al een tijdje bij. Uh, wel na uh, de vorige plaat pas. Maar die heeft wel de plaat mee opgenomen. Die kennen we weer uit een ander beentje, Hummingville, waar ik met hem uh, in aanraking kwam. Ja, en Marijn, die, die was onze bassist, maar die bleek heel mooi gitaar te kunnen spelen. Onze oude gitarist was weg en toen uh, heeft Marijn bas en gitaar gespeeld op nieuwe platen En het kan niet gelijk live. Nee. Dus toen uh, hadden we weer een bassist nodig. En toen uh, herinnerde ik me Nana, met wie ik met veel plezier had samengespeeld Bij Joost, of Joost eigenlijk. Oh, wat is dat voor windje? Ja, Joost, dat is een singer songwriter uit uh, Baren. Nee, Beeldhoven. Ah. Um, nou ja, in ieder geval ge, van goede komaf. En uh, die maakte hele mooie liedjes. En uh, die, had, die heeft een paar jaar, twee of drie jaar geleden, al, hè? zoiets denk ik. Eh? Of drie jaar. Ja, ja. nou, tweeënhalf. <laughs> uh, tweeënhalf jaar een hele mooie plaat gemaakt in, uh, in Amerika. En die ging toen in Nederland met een bandje spellen. Daar zat Nana in, daar zat ik ook in. En. Uh, uh, dus uh, dat was een goed. idee En we vonden het leuk om er een dame bij te hebben. Sowieso, sowieso een goede bassist. Maar ook iemand die uh, de uh, hoge stemmen voor haar rekening kon. Oh en, ja, op, ook dat ja. ja. En je vergeet nog één band. Ja, Jacob. Jacob die, uh, ja, Jacob kon niet ontbreken. We spelen bij een, uh, bij, uh, een uh, bekende singer-songwriter... Utrecht ook met Nicky speelt en nu ook bij Marijn ook en Jacob ook. Dus Waarom zeg je die naam niet? Omdat we zo bang zijn dat zij, dat dat, dat de naam gaat zijn en die steeds gaat vallen. Het over... Nee, ik kan toch zeggen: even de visser. <lacht> ja, en Jacob, die... we waren, waren dik vrienden geworden. Sorry, ik ontbreek je. Nee, nee, ga, ga. Oh, Nou, We waren dik vrienden geworden met Jacob en... Uh, die kon gewoon niet ontbreken, die had ook wat dingen voor de cd gedaan. En die zei, mag ik nou live meedoen? En Jacob kan zo mooi zingen. En Jacob kan alles <lacht> okay. wel, wel eigenlijk. Dus toen dacht ik, van, ja, dat is ook. waarom zouden we hem thuis laten als hij gewoon mee wil? Ja, ja, ja. ja. ja. Uh, wat betreft Eefje, want jij bent hier al geweest. Jij ja. bent hier al geweest. Jacob ook. En Jacob is hier ook al geweest. Ja. Dat is alweer anderhalf jaar geleden of twee ja, jaar geleden. Ja, ik denk wel zoiets. Volgens mij niet zo lang uh, het uit de buurtstijd uitkwam. Ja, ja. Jullie hebben net een theatertour gedaan. Ja. En ging goed. En de er ook al mee? Ja. Okay. En Marijn ook, en Nicky ook. Oh, echt waar? Ja joh. Ja, het is gewoon oh, okay. een grote familie joh. Ja. Nee, nee, en Jormen dan niet? Ah, ja, nee, nee, nee, nee, goed. Nou, uh, ik zou zeggen, uh, we gaan zo doorpraten. Uh, nog een nummer maar. Ja. Dan moet je altijd weer uh, over dingen ja, heen je, kruipen. Ja, ja. Uh -huh. Onder dingen door. Ik denk nog een uh, colaatje. Ik zal niet boren. <lacht> The day. We want to get it done. We don't waste another hour. Don't know if we are wrong. We just wanna buy. Ik nu, uh, ik had uh, Joram, met uh, Stili Den. Oh? Ja. Het komt dat, dat die, die, hè, die stem was mooi, Jacob, uh, Jacob uh, ja. uh, uh, samen met jou. Ja. Dat is, uh, ken je ze? Ik ken er helemaal geen bal van, maar voor mij nou? kent Jacob het wel. Ja, ja. ja. ja nou, nou het is een mooi compliment ook, hè. Maar kan je het voorstellen? Eh, wacht even, ja. ja. Nu het zegt, Nee, uh, ja. huh? ja, ik, ik, ik maakte alleen een, ja... Uitdrukking, maar ik zei niks. <lacht> nee, ik bedoel, uh, wat vind jij van Stiline dan? Nou, ik vind het... Uh, het, het heeft iets. Ni niet iets wat ik mooi vind, maar okay. het, heeft, het heeft wel iets, ja. Echt nou wat. <lacht> Fantastische band. Hebben je trouwens nee. nooit live gespeeld, nee. uh, Stiline. Jezus, ik ben geloof ik echt een oud-vijf. Jij kent het dus niet? niet? Nee, ik ken de, nee, maar ik ken heel veel niet. Oh. Ik ben de minst belezen, beluisterde muzikant hier in de talk. Hoe bedoel je? Ik oh, dat, ja. ja. Ik, ik las wel minst van... belezen is... Nou ja, nou, nou, nou, nou, ja. nee, lees je ook nooit een boek? Uh, nee, dat ook niet. Echt niet? Jawel. Oh. Ja. <laughs> ik las trouwens van jou een, een, een ernstige uitspraak. Uh, we zijn bewuster geworden van wat we doen. We houden allemaal zielsveel van popmuziek. En gaan graag naar concerten om te kijken hoe muzikanten muziek maken. Niet naar het theater om te kijken hoe mensen zich aanstellen. Zo. Waar, waar heb ik dat gezegd? Nou, en wanneer? In een interview. Uh, wow. Ik heb het allemaal van, uh, van internet geplukt. Maar ik, nou, de, ik denk dat dit heel lang geleden is. Ik hoop dat dit heel lang geleden is. <laughs> nee, toen dacht ik: van, Nou ja, misschien ben je niet meer zo in te, into theater. Maar dat vond ik wel een hele ernstige ja. uitspraak. Ja, misschien is het een ik denk, beetje. Ik denk dat wat ik uh, toen bedoelde. In ieder geval van mezelf. Jelten moet heel hard lachen. Jelten, ja, kan jij het je herinneren? Wacht even. Uh, uh, Anne, ja. Anne! Deze. Ja. Nee, nee, ik kan het niet Maar ik vind het zo leuk dat Joram nu uh, zijn uitspraak, die hij wellicht vijf jaar geleden gedaan heeft, uh, moet gaan proberen te verdedigen. Daar geniet ik er wel heel erg van. Ja. Ja. Nou, zeg je niks. Nee, het zeg me maar, nou, zeg maar wel iets. Maar ik denk dat ik, ik wilde toen heel graag popmuziek maken. En ik wilde, en, um, ik, wilde ik hou heel veel van theater. Maar ik hou van, van bijvoorbeeld dingen als het Bare Land of uh, Dood Paard. Of uh, Warme Winkel. Uh, warme Winkel, te gek. Ja. Ja, um, dingen waar ik, ja, wat, en dat lijkt op, voor mij op popmuziek op de een of andere manier. Ik, ik heb dat ook wel eens op de opleiding geroepen. Dat ik, vond, dat ik uh, wilde schrijven zoals een bandje klinkt, zeg maar. Dus ik wil dat de mensen op het podium gewoon lekker zichzelf zijn. Zoals wij allemaal onszelf zijn. Behalve dan dat we weten dat we op een podium staan. Of in dit geval in de radio. Uh, studio. Ja. Dat wij uh, ons wel bewust zijn van het publiek. Maar niet dat wij een act hoeven op te voeren. Uh, behalve dan het uitvergroten van... de eigenschappen die we al hebben. Alsof dat soort theater vind ik mooi, en dat vind ik ook mooi bij popmuziek. Muziek. Ja, ja ik, ik weet niet... Uh, je bedoelt dat, dat, uh, dat je als publiek alleen maar zit te kijken naar mensen die uh, hard bezig zijn muziek te maken, maar verder niets meer aan performance doen? Want dat is allemaal aanstellerij dan? Nee, nou ja, dat, ik heb het vijf jaar, ik, vijf jaar geleden gezegd. Okay. Dus waarschijnlijk is het uh, is nu iets bekoeld, maar ik vind het tof om... Uh, ik vind het tof om naar Jacob, Jelte, Nana, Rijn en Nicky te kijken. Uh, als zij heel hard bezig zijn met muziek, maken en zich bewust zijn dat ik naar, naar ze kijk. Ja. Uh, want dat levert volgens mij een heel mooi beeld op. Maar kan je ook voorstellen dat er bands zijn die uh, uh, die die uh, waar het heel saai is om naar te kijken, omdat die zo ja. alleen maar met hun muziek ja. bezig zijn en vergeten dat er ook nog mensen ja, thuis staat dat, te dat kijken. Ja, dat ligt wel aan wie de wie de instrumenten bespeelt in de, ja, ja toch. Ja. Dus het is ja. toch een uh, ja. een, ja, een uh, het scherp van de snede. van, uh, van, uh, van uh, als het helemaal helemaal over de top gaat. Ja. Als iemand gewoon uh, zich belachelijk aanstelt op het podium, daar kijk ik ook graag naar. Ja, precies. Nou, ja. Ah, goed, oké. So. Nou ja, dit is... Uh... Ja. Trouwens, over het toneel gesproken, je gaat nog wel veel kijken? Wat is het laatste wat je gezien hebt? Ik ga niet veel kijken. Oh. <laughs> Even de visser in het theater. Ja, Even, ja en was dat ja. leuk? Ja, heel leuk. En staan die mensen dan op het podium alleen maar muziek te maken... of staan ze ook heel erg bewust te zijn dat jij daar zit te kijken? Ik ben ook nog een Roosbeef geweest, ja, ook nog, ja. Uh, ja, die staan, allemaal, uh, die staan allemaal mooi te spelen, ja. Ja. Okay. En wat, wat gaan jullie aan jullie performance doen? Niks dus? Nee, dat is een, we, ja, we gaan wel wat doen. Ja. Nou? Uh, we gaan, uh, we gaan uh, in identieke kleding uh, spelen. Um, zoals we ook op de foto staan. Die vast ergens te vinden is ook ja, op Ja, iets met wit, gewoon witte t-shirtjes en uh, nou, wat, wat, was uh, het? wat was het? Wat was het? was crème geloof ik. Of oh. Ja, het is niet zo... Uh, natuurlijk, het ja, het was doen? design. Ja, het was... Uh, uh, moeten we dan nog even ontwerper. Ik weet het even niet meer. Weet jij, het, weet jij het, wie het, wie het er gemaakt heeft? Ik heb het vergeten. Het is best stationant, want we hadden Kluis het Kluis van bon. voor. Uh, van kleis en boon geleend. Ja. Dat is de winkel, maar wie de zijn, vergeten. Maar het was echt, echt, het was echt design. Ja, nou, ondankbare ja. honden. Hey, iets anders wat mij opviel, is dat uh, in de mode, al die, dat dat haar op die kinnen. Die hebben allemaal uh, ja. baardjes. Ja. He, behalve Nana weer, dat is nou weer ja. heel flauw. <laughs> We zijn zo hard aan het repeteren. Ze hard repeteren dat ze geen tijd hebben om te scheren. Oké. Okay. Goed. Hey, hebben jullie een eigen studio of een plek waar jullie uh, zo lang kunnen werken aan nummers? Of is dat allemaal thuis en. Uh... De opnames hebben we bij, op verschillende plekken gedaan. Uh, ook heel veel thuis, bij Jelte, uh, achter de computer. Uh, maar ook bij bevrienden, bevriende, uh, studio mensen. Zo, waaronder onze geluidsman. Um, en repeteren doen wij uh, ook bij bevriende uh, mensen op dit moment. Uh, oh, Oké. Okay. Ja, eigenlijk. We zijn parasieten. Parasieten jelten. vanuit uh, achter in mijn ja. nek. Parasieten. Uh, ik vind het zo leuk dat ik Nicky's vader hier ook al twee keer in de, in de, in de studio gehad okay. heb. Hè? Jack. Ik heb hem trouwens afgelopen maandag nog gezien, je vader. Uh, uh, met de woody Guthrie. Was je er ook toevallig? In de, ja. Nou, het was... Nou, het was in de, in de, in de Rabozaal. Ik moet heel eerlijk zeggen dat het me een heel klein beetje uh, tegenviel. Omdat het geluid was gewoon niet goed afgesteld. Ik zat op de eerste rij. Nou, ik ben halverwege de, ben ik achterin gaan zitten. Toen was het natuurlijk beter. Maar een heel erg leuke muzikanten. Jouw jou, uh, vader samen met uh, zijn bandlid uit de China Twins. weet je, hij Richard. Richard, ja. ja. Super gitarist. Die speelde natuurlijk. This Land is Your Land. This is My Land. Okay. Nou goed. Um, wat kan ik nog meer? Oh ja, jullie hebben een plaat meegenomen. Uh, ik, ik zei van, uh, Jelte mocht kiezen. Jelte en Joram. En wat heb je gekozen? Metronomy. Ja, vertel eens wat over die band. Die ken ik helemaal niet. Dat ja, was, was de plaat voor mij in ieder geval. En ik geloof dat ik Joram aardig heb aangestoken. Van 2011. En uh, eigenlijk ook van 2012 en 2013. Want sindsdien is het niet meer zoiets goeds uitgekomen. En uh, dat is een band. Ja, het gekke band. viermansformatie, Maar eigenlijk is het één brein. De zanger toetsenist, die, uh, die hele snedige toffe Engelse pop maakt en, en heel geestig is in zijn teksten, maar ook weet te ontroeren en uh, ja, gewoon alles, alles, alles. Het is heel arty en, en, en een beetje, beetje snobby, maar toch eigenlijk is het ook gewoon weer een hele makkelijke, platte hapslich weg, weg pop Het had gewoon ook een dikke hit moeten worden in Nederland. Alleen, uh, ik hoorde laatst zien dat ze zoveel geld vragen dat ze nauwelijks in Nederland komen optreden. Oh, dat is dan weer inderdaad een beetje snobby, hè? Ja, dat is jammer, hè? Nee, goed, ja. goed laten we horen. Ik ben benieuwd. Mijn, ik hoor mezelf niet meer. Dat is gek nou. Nou ja, goed. Dus ik doe het niet meer. Uh, nou, uh, ik, ik vond het een leuk nummer. Ik ga thuis nog eens even wat beter uh, beluisteren dan Tronomy. Maar ik dacht, uh, we, zijn, we zijn hier voor Most Unpleasant Man. Vergeet, uh, onthoud die naam. Nou. <laughs> Vergeet deze band niet. Uh, jongens, uh, volgende nummer. ground Heart-rending crying sounds through a uprooted trees Through a uprooted trees, through a uprooted trees Through a uprooted trees I hope it won't rain, I hope it won't rain I hope it won't rain I want to open my eyes, I want to open my eyes I want to open my eyes To glances I always evade Always a vague and a mouth to say, and a mouth to say, and a mouth to say, and a mouth to say. I am a man in a hole in the ground. Heart rending crying sounds through a brooded tree. I want to open my ears, I want to open my ears, I want to open my ears.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 Voor het, uh, de volgende hit. De eerste hit. Ja, toch? Ja. Nou, hij knalt er lekker in. Hartstikke goed. Hé, hey, um, uh, ik heb. Uh, voor jonge bentjes. Uh, ik heb uh, wat leuke vragen. Dan mogen jullie er gewoon één uit trekken. Ik, uh, ik ben helemaal. En die mag je dan beantwoorden. Ik heb hier mijn microfoon. Ga je weer zitten? Ga je mee? Ik heb geen idee. Ik heb zo... Wat doe jij met etensresten? Nou? Ik uh, probeer de volgende dag weer iets van te koken. Of bedoel je, ja, niet aardappels schillen, toch? Maar meer gewoon wat ik van de vorige <laughs> ja, dag over heb. Ja, ja, ja. ja, kliekjesdag. Te gek. Ja, ja. Oké, okay. dat is goed. Goed beantwoord. <laughs> Nana. Uh... Wat doet je moeder en wat is jullie verhouding? Dat is een leuke vraag. Oh. Ja? Mijn moeder speelde vroeger bas. Echt waar? Dus zij was bij wat? Mijn, uh, ja, bij een Afrikaanse, mijn Nederlandse uh, kant van de familie. Maar ze speelde bij een Ghanese band, bas. En uh, zij was dus mijn verhouding, mijn moeder, maar ook mijn baslerares. Echt waar? Ja. Oh, wat grappig. Hey, en jij, hoe, hoe, verder met de muziek. Heb jij ook conservatorium gedaan? Of hoe serieus is dat allemaal voor je, dit? Uh, ja, ik zit uh, nu mijn laatste jaar conservatorium in Amsterdam. ja. En uh, ik speel ook een ander bandjes. En ja, best redelijk serieus dus. Oké, okay. en andere bandjes die je kan kennen? Uh, misschien de Polaroid View. Dat nee. is een popbandje. Waar ik, uh, komt ook in januari hier plaats van uit. Dus wordt okay. uh, nou. een drukke periode. Nou, stuur me op. Hey Jacob, trek er eentje uit. Oh. Blind hè? Blind hè, Ja, ik weet echt niet. Uh... Mag ik nog een biertje? <lacht> <lacht> hmm. Staan het erop? Ja. Nee, nee, nee. <laughs> er staat, uh, wat is de beste muziek om de liefde op te bedrijven? De praktijk wijst uit, dat is het toch het belangrijkste, dat dat... Jouw uh, praktijk? Volgens mij is dat The National, met, uh, met, met High Violet. Toch? Zo heet die toch, die, die album? Weet je wat ik gisteren las? <laughs> ik las gisteren dat Mariah Carey het op haar eigen muziek doet. Oh. Yeah. <laughs> Oh, heel erg, heel erg. Zonder man ook, ja. alleen maar de... Blind. Op de blind, helemaal blind. Uh, ga je potverdorie wel eens naar het toneel? Zo nee ga je schamen? Zo ja, wat zag je het laatste? Hmm. Geef een omschrijving en een recensie. Uh, ja, het laatste... Nee, nee, ik ga me schamen. Ik ga me heel diep schamen gaan. Dat, dat is makkelijker dan nu, nu iets verzinnen. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Oké. Okay. Oh, sorry. Gaat dat? Ja, op Ja. Oh, even kijken. Ja. Laat je vrouwen slash oudjes voorgaan, sta je op in de tram, trein, metro, uh, Ja. Ja. Ja, ik kan het niet checken. Nee, ja, niet. Nou, ik ben er blij mee. Blij met je antwoord. En Nicky. Ja, gaat goed, hoor. Ik kan wel even gaan staan. Ja. Waar moet Rutte in. In zijn bezuinigingswoede vooral van afblijven. Er zijn intussen aan Rutte twee. twee. twee. Uh, waar hij van af moet blijven? Tja, dat vind ik een, uh, dat vind ik een, uh, een uitstekende vraag. <lacht> <lacht> um, nou ja, ik zou, ja goed, het kwaad is al geschiet, uh, natuurlijk. Er is aardig wat bezuinigd in de cultuursector. En uh, had wat minder gekund. Aan de andere kant levert het ook alweer nieuwe leuke. Uh, Initiatieven op, zeg maar. Dat crowdfunding gedoe wat je vaak uh, voorbij ziet komen tegenwoordig, Dat gaat natuurlijk goed. Ja. Dus uh, ja, ik zou ook iets politiek incorrect kunnen zeggen als de nou, uh, uh, defensie, inderdaad, of uh, ja, de, de, de, de, de, vrouw, de, de vrouw van, van, van een andere uh, minister. Moet hier vanaf blijven? Ja. Oh. <lacht> Oké, okay, Nikki, zo kan hij wel weer. <lacht> goed. Nou, dit was een eerste rond. Ik vond het een aardige vangst. Ik zal mezelf weer terugworstelen in deze kleine studio. En uh, ik zou zeggen, uh, speel maar weer. Ik ga hier nog beter in dan uh, dit soort vragen beantwoorden. <tiedert> me suddenly no one no one no one no one answers me suddenly a man a man a man a man a man comes a man a man a man a man a man comes dismiss him close the door Sir been friends if they were born in another city I bought a table and chair to sit and not become numb in fear of falling over are spoken with awful silence. Dus. niet van dat uh, niet nee, nee, lekker afzwakken, dat is, uh, <lacht> ik ben elke keer weer voorbij. De hele lekkere muziek, het zijn echte lekkere nummertjes, ik denk dat we wel wat gaan doen. Ik heb hier nog wat vragen, maar het is zo'n gedoe hè, met die microfoon. Ga jij maar... Uh... Zal ik even zitten? Ja, dan mag jij zitten, doe jij ze maar. Ja. Als iemand <lacht> anders iets weet, dan... Uh... Uh, oh, deze, dit zijn ze. Nou, ik, ik heb je een paar gegeven. Ja. Wat vond je het leukste vak op school? Wat vond je het leukste vak op school? Um, muziek. Ja. Ja. Ja. Tekenen. Ja. Ja. ja, muziek en tekenen en geschiedenis. Ja. Ja. Ja. ja, ik ook. Tenminste, tekenen en geschiedenis, ja. Um, uh, wat wilde je worden toen je tien was? Jelte, hè? Wat wilde Jelte, je worden wil toen je ik... tien ja, was? Ja, ja, wat wilde jij dan worden toen je tien was? Paleontoloog. Echt waar? Ja, joh. Echt waar? Wacht. Hey, ja, dat ja, dit is echt bizar toeval. Dat wist ik niet van Jelte. Maar ik ook, Jelte. Ik wilde ook paleontoloog. En dat was voor de hele Jurassic Park-rage ook. Ja. ja. ja ik word echt dol enthousiast ineens. Ja. Weer, iets. Weer iets. Wat grappig. Held. En heb je dat ook verder iets mee gedaan later? Nee, later niet. Ik heb toen wat fossielen gezocht en gevonden. Maar uh, daarna, ja, dat is snel weggezakt. Ja, Kijk, okay. Nou, dan weet, je, weet, weet jij wat jij wilde worden door je team was? Poef. Nee, echt geen idee eigenlijk. Nee. Geen belt. Oké. Okay. En jij? Een muzikant. Oh ja, een muzikant. Echt waar toen je ja. was al? Zanger, ja. Nee, meen je dat? Serieus, ja. Wie waren je grote voorbeelden toen uh, klein was? Ja, dat is wel leuk om te vertellen. Freddie Mercury en uh, Bono toen nog, joh. Ja. Nou, in het begin was Bono nog leuk. Ja. Nu toch niet meer? Nee. Nee, oké, okay, goed. Nee. Nou, die Freddy die vind ik ook wel leuk, ja, natuurlijk. Ja, tuurlijk, als, uh, ja, vol ja. Volgende vraag. Welke info over jou mag nooit op Facebook terechtkomen? Um, Nicky? <lacht> nee, ja, nou ja, uh, wat... Nee, uh, dat wat ik net zei. Nee. Um, ik heb niet zoveel geheim eigenlijk. Nee. Nee. Maar ik gebruik Facebook eigenlijk alleen maar als... Uh, ordinair uh, promotiemiddel, dus... Ja. Er staat verder helemaal niks... Oh, let's check, hè? Zie ik ook. Ja, Er staat niks persoonlijks op. Nou ja, nou, een paar dingen. Nou. Uh, waar ben je goed in naast muziek maken? Wat kan je met je handen? Nicky? Nou, Nicky kan drummen met zijn handen. Ja, precies. Dat... Maar dat is niet naast muziek maken. Wat ik met mijn handen kan? Ja. Uh, ja, ik kan echt waanzinnig kleien. Nicky oh. Kan, Nicky kan goed kleien. Kan goed kleien? Oké. Okay. Hm. Ja, ook. Ja, nou. Um, Jacob kan mooi tekenen. Jacob kan mooi tekenen. Ja. Dankjewel. En Joram uh, kan lekker goed uh, cappuccino schuimen. Uh. Ik Kan goed cappuccino schuimen. Jelte maken. kan lekker koken. Kan, ja, oké. Okay. Ja, okay. Marijn is heel goed in solderen, weet ik. Nou, goed. En Nana, Nana? Nana kan heel goed basketballen. Echt waar, Basketbal. Het is ook een lange tante, dus dat is wel handig, ja. Ja. ja. Uh, ik, ik heb er nog eentje. Ja? Van welke film moest je het hardste hardst huilen? Big fish, zegt Jelte. Moet je ervan houden? Oh. Ja, echt waar. Jij ja, was ook de avond voor ik had van zo'n enkel gebroken. Oh ja. Oh ja, ik zing met mijn. Me. Jelte had in de zomer zijn, heeft hij zijn, zowel zijn, uh, zijn middenvoetsbeentje hè, als zijn middenhandsbeentje gebroken. Of is het gewoon je enkel? Nee, mijn enkel. Je enkel, ja. Ja, ja gewoon je enkel. Afgelopen, afgelopen zomer. Ja. Het heb je heel veel films zitten kijken. Oh ja, o, ja hoe? dat was hoe de kom... avond voor ik geopereerd werd? Mm -hmm. Wacht even, hoe mm -hmm. kwam dat? Ja, ik was gestruikeld. Ik had een klein biertje gedronken. Toen was ik gestruikeld en toen had ik mijn hand gebroken. en Toen was ik daarna flauwgevallen en toen had ik mijn voet gebroken. Oh jee! Ja, ja, ja, ja, ja. Maar toen de avond voor ik geopereerd werd, ging ik Big Fish kijken. Jo, echt tranen met thuis. Het hield niet meer op. Ja, nee, ik weet het nog wel, ja. Goed, uh, ik denk van uh, genoeg uh, flauwekul. We hebben nog uh, vier minuutjes. Het laatste nummer. Ja. Ja. <laughs> ja, ik ben nog een beetje. In mijn... <laughs> ja, het werkt ook niet. Hè. Moet ik het vasthouden? Nee, dat, dat is wel anders. Nee. Nee. Nee. Jij ja, kan dat wel? Dan weet je dan nog wat je aan het doen bent. Okay. oké. Okay. Okay. Cat. How?